Clemens Peters met het NOS-journaal. Als er een bestand tussen Oekraïne en Rusland komt... dan krijgt Oekraïne veiligheidsgaranties. President Macron van Frankrijk en de Britse premier Starmer... tekenden met president Zelensky een intentieverklaring. Beide landen willen bij een bestand troepen sturen naar Oekraïne. De Demissionair premier Schoof kan nog niet zeggen... of Nederland dan ook meedoet aan die internationale troepenmacht. Maar hij vindt wel dat er vandaag belangrijke vooruitgang is geboekt. Het belangrijkste is dat we op deze manier het mogelijk maken... dat uh, het signaal naar Rusland... Uh, ...vanuit uh, Oekraïne, vanuit de Verenigde Staten, vanuit Europa... volstrekt helder is. Wij willen vrede. We staan voor de veiligheidsgaranties als die vrede er is. Het is nog onduidelijk wat de rol van de Verenigde Staten hierin wordt. Schiphol gaat morgen nog meer vluchten schrappen vanwege het winterweer. Het zijn er 800, vooral binnen Europa. Op de luchthaven staan nu al een paar honderd bedden klaar... ...voor reizigers die vandaag zijn gestrand. Er werden vandaag 700 vluchten op Schiphol geannuleerd. Twee mannen die een medewerker van een slijterij in Ter Aar bij Alfa aan de Rijn met de dood hadden bedreigd, moeten de gevangenis in. De bedreiging was in oktober nadat er enkele kilo's cocaïne in wijndozen waren gestolen. Die waren in de slijterijloods in Ter Aar opgeslagen. En de criminelen verdachten de medewerker van de diefstal, maar die wist oprecht van niets. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht rijden morgenochtend geen bussen. De trams rijden wel. In Amsterdam rijdt vooralsnog alles. Maar er wordt wel gewaarschuwd voor vertraging en uitval. Het weer vanavond is het lange tijd helder. Vannacht vooral in het westen kans op natte sneeuw. Morgenochtend trekken er vanuit het westen sneeuwbuien richting het oosten. Vanaf morgenochtend 6 uur tot morgenmiddag 4 uur geldt code oranje... in de grote delen van het land vanwege sneeuw en kans op gladheid. In Limburg en op de Wadden geldt code geel. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Tivemos.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 You know Zandvoort, ZFM. I'm no Take it off now, girl, take it off now, girl I wanna see inside Healthy body cage poured also body not laid M.